11 uur. Dit is Radio 1 met Deborah Blekkenhorst. Zometeen in de gids.fm. Stotteren, stotteren, stotteren. Hoe erg kan het zijn? U hoort het na het NOS Journaal met Jan van der Putten. De verdachten van de schilderijenroof uit de Rotterdamse kunsthal... dreigen met een proces tegen de gemeente Rotterdam en het museum. Een advocaat voert aan dat er veel misgaat bij de rechtszaak... en dat de Roemeense verdachten daarvan de schuld krijgen. Correspondent Joost van Egmond. De advocaat wil nu vooral de onderste steen boven krijgen... over wat er aan de Nederlandse kant is gebeurd. Het is door hem enorm dat dit als een Roemeense zaak wordt afgedaan... terwijl de Nederlandse kant zoals hij zegt buiten schot noemt. Hij noemt de blunders die zijn begaan bij de opsporing bij um, de beveiliging van de werken. En hij zegt, dit kan allemaal geen toeval zijn... en ik wil daar niet ondersteunen voor boven hebben. De advocaat zegt verder dat hij twijfelt aan de echtheid... van de gestolen schilderijen. De dieven zouden kopieën hebben gestolen. En verder zouden ze hulp hebben gehad vanuit de kunsthal. Proces tegen de verdachten in de Roemeense hoofdstad Boekarest... wordt vanmiddag hervat.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 Van der Roest stal 45.000 euro van de dakloze krant. pender overwoog het spotje aan te passen. Maar dat kost veel geld en de daklozen hebben er niks aan. Straatnieuws is ingetogen blij met de gift, zegt bestuursvoorzitter Broos Snets van Utrecht. Dit geld komt ten goede aan de daklozen. En daarvoor wil ik best even slikken als ik die kop van Van der Roest weer op tv zie. De Nederlandse windsurfer Ron Kleverlaan wil vandaag met zijn surfplank in recordtijd de Noordzee oversteken. Hij begon vlak voor half elf in het Engelse Loostoft aan de 195 kilometer lange tocht. En hij hoopt vanmiddag aan te komen in zijn woonplaats bergen aan zee. Hij heeft voldoende voedsel mee en vlak voor de start was hij optimistisch. De nodige energierepen en uh, energiedrank heb ik bij me. Dus natuurlijk met name heel lang in één houding staan. En dat is, uh, dat is altijd wat moeizaam. Maar uh, daar heb ik heel lang op getraind. Dus, uh... Dat moet goed gaan. Het ziet er allemaal heel goed uit. De huidige, de huidige windsurfrecord voor de Noordzee-oversteek staat op 7 uur en 56 minuten. Kleverlaan wil er minder dan 5 uur over doen. Hij deed in 1990 ook al een poging om van Engeland naar Nederland te surfen... maar dat mislukte, want onderweg kreeg hij tegenwind.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 Kees Quarks heeft voor u de verkeersinformatie. De spits werd daardoor geteisterd door ongelukken. Daarna gaat het vrolijk verder. De A1 richting Amersfoort vanuit Amsterdam tussen Diemen en Diemen Noord is de rechte rijstrook dicht. Vielen tussen Diemen Noord en Muiden 4 kilometer. Verder richting Amersfoort bij de afgrip Bunschoten 2 kilometer... Ook richting Amsterdam een ongeluk tussen Muiden en Diemen 2 kilometer. En een ernstig ongeluk in Europoort op de A15 naar Rotterdam. Tussen Hoogvliet en Pernis 2 kilometer. Er is maar één rijstrook beschikbaar. Zometeen in de gids.fm. Foto's maken is leuk. En foto's delen is ook leuk. Maar maken die foto's ons ook gelukkig? U hoort het na de ster.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 VARA, Radio 1, de gids.fm met Deborah Plekkenhorst. Goedemorgen. Het concertgebouw in Amsterdam wordt ontruimd. Niet vanwege een dreiging of iets anders in die zin... maar vanwege een bijzondere uitvoering. Zingende banden, zoefende trappers, heigen en puffen. Er wordt in de muziektempel gefietst. En dat is voor een goed doel. U kunt de voorbereidingen zometeen meemaken. Het karwei zit erop in Afghanistan. De wereld trekt zich terug uit het land... Zou het tevreden zijn dan? Zijn echt alle doelen behaald die werden gesteld toen de soldaten binnenmarcheerden voor de bevrijding van alle Afghanen? Gezien de positie van de vrouw daar lijkt me dat alleszins twijfelachtig. Zo dadelijk een gesprek erover. En het is niet iedere dag wereldstotterdag. Maar als je stottert, stotter je wel elke dag. En daar wil je dan wel vanaf. Maar hoe? Er zijn veel methoden, maar welke is nu de beste? U krijgt het te horen. Voor nadere informatie surf naar de voor een pasfoto kon je vroeger in een hokje zitten. Maar tegenwoordig moet je naar een fotograaf... voor een foto in je paspoort of rijbewijs. En ook daar lijkt nu een einde aan te komen. Want als het aan de regering ligt... komt er over een paar jaar een apparaat aan de balie... dat alles doet wat er nodig is voor een paspoort. Vingerafdrukken, handtekening en dus ook die foto. Kortom, voor een pasfoto is geen fotograaf meer nodig. Waar of niet waar? Zegt Joep Kok van Bureau Beeldvorming, een dienstverlener is dat in de fotobranche. Goedemorgen. Goedemorgen. U vreest voor uw boterham? Niet alleen voor die van mij, maar ook voor die van uh, nogal wat bedrijven. Welke bedrijven zijn dat? Uh, in Nederland zijn zo'n uh, 2000 pasfotomakers, en uh, dat zijn fotozaken en uh, bedrijven buiten de branche en uh, echte vakfotografen. Die zijn voor een uh, belangrijk deel van hun inkomsten afhankelijk van uh, de pasfoto. Want bijvoorbeeld uh, de pasfoto, dan ga je een winkel binnen... en in die winkel kan je nog veel meer verkopen ook aan de mensen. Nou, dat is, dat is, uh, dat is één aspect. Maar uh, uh, die pasfoto is natuurlijk uh, voor, voor veel fotozaken een bron van inkomsten. En die valt dan ook weg? Die valt uh, compleet weg. Tenminste, dat is nog maar de vraag. Want de oplossing die de overheid voor staat... Uh, dat wordt een geïntegreerde oplossing genoemd. En dat is zoals u het inderdaad omschreef... een apparaat wat uh, kan foto's uh, maken... en uh, ook vingerafdrukken kan scannen en nog wat, uh, wat dingen. Maar hoe moet het met mensen die bijvoorbeeld Alzheimer hebben... Uh, die niet stil kunnen zitten? Daar zal zo'n geïntegreerde oplossing niet werken. En het zal ook niet werken... Uh, met bewegelijke kinderen of baby's. Dat, uh, dat kan die apparatuur niet handelen. U zegt eigenlijk... wij blijven nodig voor uh, een bepaalde kwetsbare groep ook. Dat zonder bier. Zonder bier. Maar nu is het wel zo, meneer Kok... dat natuurlijk wel vaker uh, beroepen verdwijnen. Um, vroeger uh, moest bijvoorbeeld de straatverlichting... nog met de hand worden aangestoken. Ja, dat is gewoon niet meer zo. Dus is ook degene die dat licht aanstak verdwenen. Dat, uh, dat, is, uh, ik probeer ook niet, en uh, de branche probeert dat ook niet de vooruitgang tegen te houden, in tegendeel. Maar uh, het is maar net de vraag of dit een vooruitgang zal zijn. Hè? Uh, men heeft uh, nu een, een, een internationale aanbieding uh, uitgeschreven, een tender. En daarin wordt omschreven wat men voor ogen heeft. Uh, dat is een apparaat wat dus moet fotograferen, uh, uh, vingerafdrukken moet kunnen opnemen. Uh, dat allemaal kunnen controleren en uh, verwerken. Um, nou is het punt dat als je alle eisen uit die tender uh, op een rijtje zet, dan is er eigenlijk maar één bedrijf wat dat uh, op dit moment kan uh, leveren. Welk bedrijf is dat? Dat is Marvel. En dat is een Nederlands bedrijf? Dat, is een, uh, dat was. Het een Nederlands bedrijf. Uh, uh, Marfo is ontstaan uit een samengaan van uh, staatsdrukrijger Johan Ensede. Um, en Marfo is vervolgens gekocht door uh, Safran. Uh, Safran is een Frans bedrijf, um, noemt zichzelf uh, een, een wereldspeler, een nummer één uh, speler als het gaat om uh, uh, herkenning van uh, digitale data. Die, die zal dat monopolie uh, in handen uh, krijgen. Want het is echt zo omschreven dat er geen enkel ander bedrijf... bijvoorbeeld zelfs als fotografen um, ja, wat zouden gaan uitvinden... dat zij ook met een goed apparaat um, kunnen komen. Dan zou het nog niet mogelijk zijn om die tender binnen te slepen. Dat is zeer de vraag, want die tender die loopt tot 13 november. En hoe moet je in vredesnaam uh, een uh, waterdichte techniek ontwikkelen... Uh, die zoveel aspecten is van veiligheid en, en uh, persoonsgebonden gegevens. Uh, dat, is, dat, dat is haast een on, uh, onmogelijke opdracht. Maar meneer Kok, stel dat we er even van uitgaan dat het wel lukt hè, om, om zo'n apparaat te maken. Dat dan ook mensen met bijvoorbeeld Alzheimer of bewegelijke baby's goed op de foto kan zetten. En dat apparaat staat straks aan de balie van het gemeentehuis. Blijft u dan ja. toch tegen? Ik denk dat uh, allereerst... Uh, er, zijn, uh, er wordt al zo lang geëxperimenteerd met apparatuur die dat zou moeten kunnen Hè, dit, dit, uh, er is in, in 2007 zijn er uh, pogingen ondernomen om, om tot dit soort uh, stroomleiding van processen te komen nou, het enige wat er is gebeurd is dat uh, de ambtenaren hebben gevraagd van: uh, joh, laat ons uh, alsjeblieft buiten dit traject want dit is uh, een hoofdpijn dit willen wij niet dit willen wij niet en uh, daar is destijds ook de, de staatssecretaris Bijleveld uh, voor op schreden moeten terugkeren. En um, dan is er nog een ander aspect. Um, maar meneer Kok, als het apparaat goed komt... ik wil even de bezwaren van de ambtenaren niet meer horen uit 2007. Blijft u dan tegen? Ja of nee? Um, ik denk dat uh, uh, dan een afweging voor de politiek moet zijn... van willen wij een hele branche laten verdwijnen? Maar ik vraag het aan u. Ik zou dat een uh, economisch gezien een, een uh, drama vinden in deze tijd. Niet dus, in ieder geval. Hartelijk, nee, dank. Ja, hartelijk dank, meneer Kok, van Bureau ja. Beeldvorming... over het apparaat dat foto's zou moeten maken bij de balie aan het gemeentehuis. De in het Amsterdamse Concertgebouw wordt vanavond wel een heel bijzonder concert gehouden. Een symfonie van zoevende trappers, geheig en gezweet. De titel Cycling to the Music, Indoor Cycling Marathon. Doel van het evenement is om zoveel mogelijk geld in te zamelen... voor onderzoek naar de dodelijke spierziekte ALES. Vorig jaar nog zwom koningin Maxima hiervoor een stuk door de grachten. Maar deze keer is het dus wat anders. Verslaggever Robert-Jan Boy ging alvast kijken in dat concertgebouw. Okay, dus we nu met het, het is even wennen als je ja, hier binnenkomt. Meer... Je ziet gewoon de balkons met uh, Tchaikovsky erop en Wagenaar. En daar zie ik Dopper, Richard Strauss, Debussy, Bartok staan... Maar waar zijn nou de stoelen gebleven? De SPD-pedalen moeten links van de... Van de Overal uh, staan hier brandgang. fietsen, home trainers. Van de het is nog een hele klus om alles in de juiste positie te krijgen. Zeker weten, ja. Het zijn 150 fietsen. Ja, dus het moet echt dus heel veel werk. En uh, ja, ze staan wel op wieltjes, maar zijn, dus sommige zijn ontzettend zwaar. Dus dat is heel lastig. Rosanne en Martine, die hebben een lijst erbij, zeg, waarop de opstelling verschiet staat. Yes, we hebben we hoofd over zitten breken om dat een kleur te geven en om dat te nummeren. Maar het is ons gelukt. Kun je je voorstellen dat het voor de buitenstaander even wennen is, als je het ineens zo ziet? Ja, dat kan ik wel ja. voorstellen, maar het is ja. voor ons ja. ook winnen. Ja, ik kwam hier net een uur geleden binnen en ik moest ook even ja. aan het concertgebouw om het zo te zien. Ja. Ja, het is best anders, okay. hè? Jongen, jongen, jongen. Ja, en daar komt dus het orkest natuurlijk. En dan kan ook uh, publiek uh, op de tribuna. Ja, DJ. en de DJ. Ja. En er komen ook. ook nog vier fietsen op het podium te staan. Het kan niet op. Het kan niet op, echt. Dit is ongelooflijk. Nog nooit gebeurd in het concertgebouw. Uniek. Waarom eigenlijk? Ja, omdat ik het een mooi idee vond om met uh, uh, live muziek te fietsen. En orkest en DJ, ik vond ik een geweldig idee. Ja, maar ja, komt dat, komt dat zo ineens op? Ik bedoel, uh, gaat dat dan zomaar? Nou, niet zomaar. We hebben een jaar voorbereid. Ja. We zijn met z'n vieren. Nee, dat lukt niet zomaar. Nee, en kost het dan veel om dit te organiseren dan? veel energie, maar, ja, maar bij... geld, want je nee. moet afhuren en zo. Nee. Ja, maar iedereen... Voor het goede doel, zoveel mogelijk, dus gewoon korting of gratis. Oh, okay. Dus we hebben ons heel erg ons best gedaan om de kosten te laag te houden. Het concertgebouw heeft gesponsord, Boretti ja. heeft gesponsord, Shepel In heeft gesponsord. Ja, we worden echt ontzettend geholpen. Ja. En Jullie zijn uh, dicht betrokken bij het Goede Doel. Ja. ja. Iets voor jij uh, Martine, want je vader is aan uh, ALS overleden. Ja, klopt. Ik, ik weet niet of jij ook banden ja, erbij mee hebt. Ja, een vriend van mij, Michel Hafkamp, is daar aan overleden. In korte bewoordingen even voor mensen die zeggen... wat is het nou precies voor ziekte... Uh, ALS is een zenuwspierziekte. En eigenlijk als je dat hebt, dan, is het, uh, dan heb je maximaal drie jaar te leven. En je spieren laten het gewoon afweten. Dus je kan niks meer. Dus lopen niet meer. Omdraaien in bed niet meer. Eten niet meer. Slikken niet meer. Ja. En dan houdt het gewoon op. Ja, krabben op je neus niet meer. Ja. Niks doet nee. het meer. en Praten. Het is, praten heel moeilijk. Ze ook op, dus ja. dan ga je over op een spraakcomputer. Of een ja. uh, tilliften. Er uh, ja, dus is geen geneesmiddel voor. Dus, uh... Nee, dus daarom dit. Daarom dit? Daarom dit, Dus ja. dan maar gaan fietsen? Nee, ja, om, uh, we willen gewoon mensen sportief en uh, muzikaal bij elkaar brengen... om geld op te halen voor het goede doel. En het goede doel is dus Stichting Ales. Moet ik de microfoon vasthouden? Oh, Hou de microfoon ja. maar even vast. Okay. Even, toch even kijken hoe dat nou... Uh, ja, er zit een... Uh, ik heb geen vuurkleding aan, in, maar uh, om nou hier... Oké, okay, maar voor de beleving ja. heb je daar dus vier hele, hele fanatieke instructeurs. Ja, ja. Een 48-koppig orkest. Ja. En een DJ. Ja. En Ernst Daniel Smit. Nou, wat wil je nog meer? En dan je mag je meer? fietsen. Kijk, je hebt hier een weerstandknop. Ik vind vast, ja. Dus ik weet niet vast, hoe sportief ja. jij bent. Heel sportief. Zal ik hem in zwaarder zetten? Oh, dat is een doortrapper. Het <laughs> is, is een doortrapper, mensen. Daarom Zo zei ik dat net. Er zit ja. een vliegwiel in. En hiermee oh. kan je Oké. Okay. En we hebben en... ook uh, vier fietsen die worden bezet door mensen die uh, op dit moment ALS hebben. En uh, vrienden en familie van hun die komen fietsen. Ja. Dus daarom kan die ook wat lichter. Want zoals ik al zei, de die laten het ja. een beetje afweten. Dus je kan hem ook heel licht zetten zodat je het wel mee kan maken. Maar dan ziet iedereen het hier te fietsen, maar dan komt het geld nog niet binnen. Nee, dat bedoel, geld, uh, Hoe gaat dat dan? Hoe gaat dat dan? Uh, we hebben een actiesite. En daar kunnen mensen een profiel op maken. En dan kunnen ze zich laten sponsoren door vrienden, familie en collega's. Er zit er een hele gedachte, een hele, heel systeem zit er achter. Ja, daar is over nagedacht. En dan blijkt <laughs> dat ondanks de vele goede doelen en ondanks de vele acties die je dan hebt... dat dit toch misschien wel eens de ja. af gaat werpen. Het is ook leuk. Het is wel ja, ja, We zijn al geslaagd eigenlijk. Nou, ja, ik vind dat we al geslaagd zijn. Is er, is er nou geld binnengekomen dan? Nou, we hebben een streefbedrag en dat hebben we gehaald. Wat is een streefbedrag? 25.000 euro. <grijg> je af... krijgt grote ogen. Nou ja. <hijf> Sorry, ik stap even af. <hijf> ja. Nee, maar vorig jaar hadden we die city swim. Ja. Met Maxima. Uh -huh. Ja, kan het gekker. In de grachten. 740.000 euro. Ja, en wij hebben... En dan 000 000. zeg je nu 25.000 euro... Dan is dat toch een schijntje? Ja, maar dit is de eerste keer. En er komt hoop ik nog meer binnen. We beginnen net. Het, mensen moeten het nog even leren kennen. Ze moeten het even leren voelen. Wat het is om in het concertgebouw te fietsen. Ja. En dan volgend jaar gaan we eroverheen. Maar kun je dan niet beter de grachten weer inspringen? Uh, ja, maar het is koud. En dit is een beetje wintereditie. Dit is lekker binnen. Gezellig. Met een lampje aan. In het concertgebouw. Lekker droog. Dat is Met waar. Hè? Dat is waar. staat hier nu, maar kijk eens om je heen. En het blijft heel raar. Kijk, diepe brok is er ook. Ja. Een broekner. En dan die beroemde akoestiek erbij. Dankjewel. Die zweetdruppels op de vloer. Drup, drup, drup. Nou, ik ben bang dat je die niet komt. Uh, en, ja, en twijltjes. We hebben hopelijk Twijven. overal aangedacht. Veel succes. Dank je. Dank wel. Cycling to the Music. Vanavond dus in het Amsterdamse Concertgebouw. Om geld in te zamelen voor onderzoek naar een geneesmiddel... voor de dodelijke spierziekte ALS. Meer informatie vindt u op onze website. En of Maxima nog een stukje mee fietst, wie zal het zeggen? Naadmoving van Phil Collins van het album Face Value uit Jaardag. TheGids. fm. The work of Afghan women will be essential to this country's success. We will struggle. We cannot do anything alone. The world has to support us in this. Een stukje was dat uit de trailer van Peace Unveiled van Abigail Disney. Het is een film over vrouwen in Afghanistan. Vandaag is in Nederland om in het bijzonder dus ook die aandacht te vragen... voor de positie van vrouwen in Afghanistan. En hoe het met, die met hen gaat, die vrouwen, dat bespreek ik met Sahar Jahish. Zij is freelance journalist. Goedemorgen, Sahar. Goedemorgen. Ik mag je zeggen, hebben we zojuist afgesproken? Ja, zeker. Je bent net terug, um, eigenlijk na een verblijf van drie maanden in Afghanistan, in het land. Hoe is ja, het klopt. om hier weer te zijn? Heel vreemd. Het is heel vreemd om weer terug te zijn. Ik moet weer helemaal reintegreren. <lacht> ik ben aan mijn inburgeringscursus begonnen, dus. Waar <lacht> moet je het meest aan wennen? Um, ik denk vooral aan. Um, ja, het landschap, hè? alles is hier plat en Afghanistan wil verbergen. Maar ook aan de taal, ik, ik moet weer. Het, uh, als ik naar buiten ga Nederlands praten, want daar praat ik Afghaans. Maar ook vooral aan het feit dat hier alles zo gestructureerd is en alles is geregeld. Je hebt overal regeltjes voor, dat he, in Afghanistan is het in mindere mate. Aangeharkt, hè? zeggen we dan ook wel eens. Ja. Dat is het hier. Uh, je zei net, uh, uh, als ik dan naar buiten ga, dan, dan, dan is alles een beetje gestructureerd, maar... Misschien is ook wel een heel groot verschil dat je geen aan aanhoeft. Ja, ook. Nou ja, ik heb alleen maar een aan te trekken in het dorp waar ik woonde. Als ik naar Kabul ging, hoefde dat niet. Dat was alleen maar een hoofddoek uh, volstond ook wel. Want je zat buiten Kabul? Ik zat buiten Kabul, inderdaad. Het was in een district, dat heet Pagman. En daar heb ik gewoond in een klein dorpje. Voor ja, de afgelopen drie maanden. Ja. En, en ja, Je zei al, een klein dorpje buiten Kabul. Maar kan je je verblijf daar een beetje schetsen hoe dat ging? Um... Ja, hoe dat ging. Um, want je was daar met het doel om, um, ja, eigenlijk journalist te zijn en te kijken hoe het daar was. Klopt. Um, nee, ik heb, wat ik vooral deed was, morgens weggaan en dan s'avonds weer terugkomen naar dat dorpje. Dus het grootste deel van mijn verblijf was overdag in Kabul. En, um, maar ja, het dorpje waar ik woonde was best wel een conservatief, streng, islamitisch dorp. Waar um, vroeger, waar ze vroeger Taliban aanhangers waren. En nu nog steeds wel een beetje sympathie hadden voor die groepering. Vandaar dus dat de burka ook een must was als je naar buiten ging. En um, naast ons woonde een parlementslid die ook geen goede man was. Dus die stond bekend om um, ja, heel veel misdaden. Die werd gezocht door de Afghaanse overheid. En daar woonde ik naast. En Zo rustig dorpje was het dus helemaal Nee, niet. dat was absoluut niet rustig. En er werd s'avonds en s ochtends ook geschoten, elke dag. Maar dat was een soort van een code die ze met elkaar hadden afgesproken. Een code van aan deze kant van Paraman is alles goed. Is het bij jullie ook wel goed. Weet je wel, een soort van seintjes dat ze elkaar gaven. Maar in het begin dacht ik dat het vuurwerk was. Maar dat was het dus niet. Heb je je onveilig gevoeld? Uh, nee, dat is het rare ervan. Ik heb me helemaal niet onveilig gevoeld. Want ja, het, het dorp, dat is. Mm, Wij woonden bij familie. We hadden wel ons eigen huis, dat huurden we van onze familie. En de dorp die werd ook bewoond door de familie van mijn familie. Dus we kenden elkaar. Op een gegeven moment kende ik ze dan, vroeger niet, maar nu dus wel. Uh, ja, dus nee, helemaal niet. Want op een gegeven moment is het een ons-kent-ons-circuitje. En, en ja. dat er dan af en toe geschoten wordt, ach ja. Ach ja, dat hoort erbij. Dat bij. hoort er gewoon bij. ja Um, jij kon rustig naar buiten, zei je al. Hè? Dan deed ik wel mijn burka aan of mijn hoofddoek. Maar ik kon wel uh, me vrijelijk bewegen. Geldt dat voor alle vrouwen in Afghanistan? Nee, nee, dat geldt absoluut niet voor alle vrouwen. Want heel veel vrouwen hebben juist heel veel moeite om naar buiten te gaan. En juist door die burka geeft ze wel een soort van vrijheid. Een burka dragen. Als ze een burka dragen, dan mogen ze van hun mannen of hun zoons mogen ze naar buiten. Zo niet. Dan mogen ze niet naar buiten. Dus eigenlijk werkt die burka een beetje bevrijdend. Dat was wel raar voor ons. Want in de westerse wereld denken wij een burka. is een symbool van onderdrukking. Maar daar juist het, werkt het juist heel anders. En dat heb ik dus ook gevoeld de eerste keer dat ik het aanhad, Dat ik echt zoiets had van wow. Ik kan me gewoon eigenlijk vrij bewegen. Onder die boerka. kan ik alles doen. Niemand ziet mij. Ik kan gewoon gekke bekken trekken. En niemand iets ziet. Drukken de mannen nog steeds zo'n stempel uh, op de samenleving? Want je ja. zegt ja, pas een burka. Maar die moest je dan aan van je man of van je zoon. Ja. Ja, uh, Afghanistan blijft een masculine maatschappij. Maar mannen hebben het altijd voor het zeggen... Um, vrouwen niet. Vrouwen tellen eigenlijk heel weinig menen samenleving. Ze moeten heel hard schreeuwen om aandacht te krijgen. En als ze aandacht krijgen, dan gaat het ook een heel grote verkeerde kant op. Dat bijvoorbeeld een vrouw die heel vaak in het publiek treedt... dat er allerlei rollen achter, um, achter haar komen. Dat ze beschuldigd wordt van allerlei uh, dingen. En ja, ze hebben, gewoon, ze hebben het heel moeilijk. En dat is juist wat de mannen willen voorkomen. Ja, want vrouwen zijn hun wel de eer. Hè? De eer van een man. En, maar juist daarom doen ze het. Want als, hè, als je haar niet in toom kunt houden... dan probeer je haar te kleineren. Zodat haar familie haar uiteindelijk dwingt... om niet naar buiten te gaan of om niet actief te zijn. Dus ja... Zie je niet bij um, ja, jongere generaties, uh, mensen die dan toch misschien ook meer meekrijgen van de buitenwereld door bijvoorbeeld sociale media, dat dat een beetje verandert, dat ja. dat kantelt? Ja, ja, ja. Uh, vooral in Kabul. Uh, want uh, ja, Kabul is toch de stad, is het de norm in Afghanistan... En, en alle steden en provincies kijken daarnaar. Um, uh, zie je dat er heel erg veel verandert. Verandert in de zin dat jongens en meisjes veel meer open-minded zijn... en dat ze bijvoorbeeld... vroeger was het een, een taboe dat jongens en meisjes met elkaar praten... maar tegenwoordig is dat iets heel normaals. Ze kunnen heel vriendschappelijk met elkaar omgaan. En ze hebben ook gewoon relaties... Ja, wel uh, in het geheim. Maar ja, die zijn er ook. En, maar dat heeft dus inderdaad door sociale media te maken. Die heeft echt hun ogen en oren geopend. En de, en de laatste tijd hebben die jongeren ook een gigantische inhaalslag gemaakt. Doordat ze dus zien hoe, daar, hè, hoe mensen in het buitenland leven. En dat dat op zich geen kwaad kan. Als een jongen en een meisje met elkaar contact hebben. En, en dat er nu tegenwoordig zelfs jongens zijn. Dat ze het liefst een gestudeerd meisje willen hebben. En... Want er zijn ook nog heel veel gearrangeerde huwelijken. Ja, ja, ja, ja, die zijn er heel veel, inderdaad. Vooral in de provincies. En dus buiten Kabul komt dat. In Kabul ook wel hoor. Maar dan steeds meer in mindere mate. Maar in de provincies en afgelegen gebieden, dat, dat is gewoon de norm. Dat is normaal dat je uitgehuwelijkd wordt. Kunnen meisjes um, goed naar school in Afghanistan? Um... Ze kunnen naar school, alleen. Ja, dat, dan, dat hangt er dan net vanaf van uit wat voor soort familie je komt. Steunt je familie om naar school te gaan? Want er is nu, bijvoorbeeld, zeggen ze nu dat 40% van schoolgaande kinderen meisjes zijn. Um, de, um, maar ja, die meisjes die gaan misschien wel tot groep 7 naar school. En daarna komen ze thuis te zitten. Hoe um, kan dat? Uh, ja, omdat ze dan wat ouder worden, er is gevaar. Ze kunnen ontvoerd worden onderweg. Er zijn heel veel aanslagen geweest op meisjenscholen de laatste tijd. Dus mensen zijn bang, maar ook omdat ze, ja, sommige families... die hebben zoiets van, het is niet nodig omdat een meisje gestudeerd is. Ja. Dus dat kunnen de jongere generaties misschien wel willen. De jongere jongens dan, maar uh, de families... Uh... Ik het ja, dat niet altijd. Maar ja, dan, als ik het over de jongeren heb... dan heb ik het meer over de jongeren in Kabul die dan wel wat vooruitstrevender zijn. En daar komt het wel minder vaak voor... dat meisjes niet naar school gaan. Maar ja, als ik dan over de extreme gevallen heb... dan heb ik het echt over de verafgelegen gebieden... die niet onder overheidsgezag vallen. En daar kunnen mensen doen wat ze willen. Nu is er ook veel gezegd, um, er zijn westerse troepen in Afghanistan... die hebben het allemaal beter gemaakt, de positie van de vrouwen is verbeterd. De westerse troepen gaan weg, um, ze vertrekken volgend jaar. Blijft er dan nog iets over van die... Ja, ook al is het maar minime verbeterde uh, positie van de vrouw. Nou, dat is nu al een beetje aan het wankelen. De, de positie van de vrouw. Want um, ze worden, ze zijn nu al um, um, ze worden nu al bedreigd. Omdat dus het, ja, het, het vertrek is aangekondigd. Dus de mensen die daar eigenlijk op tegen waren... dat vrouwen naar buiten gingen en deelnamen aan het publieke leven... die hebben nu zoiets van, oké, okay, we kunnen weer onze machtsposities werven... en dan kunnen we ervoor zorgen dat ze weer achter slot en grendel zitten. Dus uh, bijvoorbeeld alleen al in de eerste vier maanden van dit jaar... zijn er iets van uh, 2500 meldingen binnengekomen van geweld tegen vrouwen. En dat is in een periode van vier maanden. En 280 gevallen van eerwraak. Dus dat vrouwen vermoord worden omdat ze dus de familie eer zogenaamd hebben... Bedoezeld. Dus, um, en er zijn bijvoorbeeld allerlei wetten in het leven geroepen om vrouwen um, te beschermen. Maar die wetten worden nooit geïmplementeerd. Um, en nu wordt het alleen maar erger omdat de mensen zeggen van oh, de Amerikanen vertrekken. Dus we hebben geen verantwoording meer en we kunnen gewoon weer zelf de hebben. Er is geen toezicht meer. Er is geen toezicht meer inderdaad. Dus we kunnen gewoon lekker doen wat we willen. En de posities zijn ook gewoon steeds meer aan het, aan het wankelen. Hoe Heeft u dat beleefd uh, daar? Hoe hebben mensen eigenlijk naar u. Of naar, ga ik nu zeggen, naar jou ja. gekeken. Um, waren ze jaloers op je? Vrouwen daar? Ja, dat weet ik niet. Want dat laat ze ook niet zo heel gauw merken. Wat, wat wij vooral hadden, was dat, dat een soort van vriendschappelijke relatie. En, en dan hadden we het over gewoon de dagelijkse dingen. Maar ik, ik liet ook niet zo heel gauw merken dat ik uit het buitenland kwam. Want ik wilde zoveel mogelijk als een van hun overkomen, zodat ze me ook vertrouwden. En dat ze dus niet zoiets hadden dat ze niet op een andere manier naar me keken. Dat wilde ik ook niet. En, um, maar het moment dat ze dus merkte dat, dat ik uit het buitenland kwam... dan zeiden ze dat ze dat totaal niet vonden. Ze vonden dat ik niet op iemand leek die uit het buitenland komt. Want meestal heb ik... Um, ja, ik sprak de taal. Veel jongeren die vanuit het buitenland naartoe gaan... die spreken amper de taal. Of uh, heel slecht. Dus ja, ik had geen accent en ik was een van hun. Ik begreep ze en ik kon met, met hun geintjes mee. En ja... Je was goed geïntegreerd daar. Maar Ik was daar heel goed geïntegreerd. Nu moet je weer hier re-integreren. Ja. Zo was het. Ja. Sahar Jayhish, dank je wel ja, voor je gedaan. verhaal. Dit is Radio 1. E. Bijna 1 over half 12. Hier is Jan van der Putten met het NOS Journaal. KPN houdt met een speciaal team extra scherp in de gaten of het telefoonverkeer via het KPN-netwerk wordt afgeluisterd. Aanleiding zijn berichten dat de Amerikaanse inlichtingendienst NSE wereldwijd verschillende vormen van communicatie registreert. Gisteren werd bekend dat de NSE in één maand tijd bijna 2 miljoen Nederlandse telefoontjes en sms'jes heeft onderschept. De Roemeense verdachten van de schilderijenroof uit de Rotterdamse kunsthal... dreigen in een proces tegen de gemeente Rotterdam en het museum. Hun advocaat voert aan dat er veel misgaat bij de rechtszaak... en dat de Roemeense verdachten daarvan de schuld krijgen. De rechtszaak gaat vanmiddag verder in Boekarest. De Nederlandse windsurfer Ron Kleverlaan is begonnen aan de oversteek van de Noordzee. Hij wil met zijn surfplank in recordtijd naar Nederland varen. Hij begon vlak voor half elf in het Engelse Loostoft aan de 195 kilometer lange tocht. En hij hoopt vanmiddag binnen vijf uur aan te komen in zijn woonplaats Bergen aan Zee. En de Britse zanger Noel Harrison is overleden. Hij was vooral bekend van het nummer The Windmills of Your Mind. Dat werd later ook in het Nederlands opgenomen door Herman van Veen. Onder de titel Circles. En dat zijn de hoofdpunten. En er zijn nog wat files, Kees Quacks. Uh, de aanrijdingen die hebben toch op de meeste plaatsen voor file gezorgd. De A1 richting Amsterdam, de nasleep daarvan. Bij knopen Diemen staat 3 kilometer. Er is een behoorlijk ongeluk op de A15 Europort Rotterdam bij Pernis. 5 kilometer file vanaf Spijkenissen. Er is maar één rijstrook open. Op de A16 Breda richting Rotterdam is op de parallelbaan bij de Van Brienloodbrug een rijstrook dicht. Staat 2 kilometer vanaf Ridderkerk. En een kapotte vrachtauto zorgt voor file op de A28 Hogeveen Assen. Voor Hogeveen Fluitenberg 2 kilometer. Dit is de gids.fm met Deborah Blekkenhorst. Ik stotter al mijn hele leven. Tot nu toe. Ik dacht van tevoren echt, wat kun je nou in drie dagen doen? Nou, je ziet het. Ik sta nu voor de camera. Ik durf te praten. Ja, voormalige stotteraars die zijn blij met de therapie die hun spraak vloeiender maakte... Het is Wereldstotterdag vandaag. En daarom heb ik nu aan de telefoon Leonor Oonk. Zij is docent stotteren aan de Hogeschool Utrecht en bestuurslid van de Nederlandse Federatie Stotteren. Goedemorgen, mevrouw Oonk. Ja, goedemorgen. De mensen uit dit fragment die hebben de zogeheten McGuire-methode gevolgd. Maar er zijn meer therapieën voor stotteraars: uh, Del Ferro, Hausdurfer, uh, om er nog maar twee te noemen. Hoe weet je nou welke methode de beste is voor jou? Ja. Nou, dat is op zich uh, wel moeilijk om van tevoren te bepalen, maar ik denk dat het goed is dat als je gaat zoeken naar een methode om je stotteren te behandelen, dat je weet dat er uh, commerciële methodes zijn en dat er uh, behandelingen zijn van professionals zoals stottertherapeuten of logopedisten stottertherapeuten. En uh, de voorbeelden die, uh, die je noemde waren eigenlijk uh, allemaal commerciële therapieën. Dus die worden gegeven door ja, mensen, ervaringsdeskundigen noemen dat, mensen die zelf stotteren of gestotterd hebben en baat hebben gehad bij een bepaalde methode. En die willen, willen doorgeven. Maar werken zij wezenlijk anders dan bijvoorbeeld een logopedist? Uh, ja, er is wel verschil. Uh, sinds, er zijn natuurlijk een aantal aspecten in de behandeling die gewoon hetzelfde zijn. He, je leert spreektechnieken en uh, bij sommige behandelingen leer je die ook te durven, te durven gebruiken, en je leert te durven spreken. Maar het verschil is dat een logopedist stottertherapeut toch altijd eerst een stukje diagnostiek doet. Dus die gaat kijken van, nou, wat, is, wat speelt er allemaal? Uh, hoe zit het stotteren in elkaar? En daar de behandeling op afstemt. Terwijl een commerciële therapie is een programma wat je gaat volgen. En dan doe je dus eigenlijk in principe allemaal hetzelfde. En uh, hoe zit het bijvoorbeeld met betaling? Wordt een logopedist vergoed door de verzekeraar en een commerciële moet je zelf betalen? Ja, ja, dat klopt. Ik, de de Delfero therapie wordt door sommige verzekeraars wel vergoed. Maar de, de andere dacht ik eigenlijk niet. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het niet helemaal precies weet. Misschien zijn er een aantal verzekeraars die, die wel, die, wel die, die methode vergoeden. Maar over het algemeen gebeurt dat niet. Nu telt ons land 175.000 stotteraars. Zoeken die ook echt allemaal hulp? Nee, die zoeken niet allemaal hulp. Ik denk in stotteren is ook een heel veel gradaties. Er zijn toch mensen die heel licht stotteren... Die, ja, die het niet zo nodig vinden om daar wat aan te doen. Veel mensen hebben wel hulp gehad en denken van... nou oké, okay, dit, is, dit is het beste resultaat dat ik kan behalen. Maar ja, er zijn toch wel uh, veel, ook veel mensen... die veel last hebben van hun stotteren. En uh, ja, die, die moeten natuurlijk goed gehopt worden. En als het nu niet lukt om er vanaf te komen, want veel therapieën helpen... Drie kwart uh, komt veel beter uit de therapie, blijkt uit cijfers... Uh, ...bij mensen bij wie het niet werkt, waar, waar zou dat aan kunnen liggen? Ja, soms is het stotteren heel hardnekkig en, en heel ernstig... ...en dan kan je het wel, uh, wel iets verminderen... ...en je kunt ook de, de, zorgen dat iemand met het stotteren toch uh, leeft zoals hij wil leven... ...dus dat het niet het stotteren echt een grote beperking is... Uh, maar ja, dat is natuurlijk niet altijd het resultaat wat iemand wil, wil halen. En uh, ja, die gaat dan uh, verder zoeken naar verschillende therapieën. En ja, soms zit er iets tussen wat dan meer aanslaat dan iets anders. Maar goed, dus bij sommige mensen is het gewoon een heel hardnekkig chronisch probleem. En je moet er dus ook aan willen werken? Je moet er aan willen werken, maar ik wil daar wel bij zeggen dat het niet alleen maar willen is. Het is ook heel erg moeilijk, want ik, ik zou, je, zou eigenlijk iedereen willen uitdagen om eens te proberen om een dag lang... Uh, in ieder gesprek wat je voert, te proberen om uh, twee keer zo langzaam te praten als je gewend bent... en om iedere letter voorzichtig uit te spreken. Als je dat verder maanden, dagen achter elkaar moet doen, dan is dat heel moeilijk vol te houden. Nu zien wij uh, op televisie uh, Arie Boomsma bij de KRO met het programma Sprakeloos. Ja. Dus wij krijgen een beetje meer inzicht in, in ja, de problematiek van het stotteren als tv-kijker. Uh, is dat een goede zaak, zo'n programma? Nou ja en nee. Aan de ene kant denk ik dat het heel goed is dat, dat mensen zien hoe, uh, hoe, wat voor impact het heeft op je leven als je stottert. En ook uh, hoe blij mensen zijn als het beter gaat. Maar aan de andere kant uh, lijkt het net alsof je een cursus kunt volgen en dat je dan allemaal vloeiend kan spreken als je maar goed je best doet. En als je op je adem let. Terwijl ja, de ademtherapie die daar wordt aangeboden, daar ben ik eerlijk gezegd niet zo'n voorstander van. En, uh... Waarom niet? Nou, omdat uh, de mensen leren met een band te ademen. En als je de, dat je ziet dat ze heel hoog gaan ademen. Heel erg in de borst. Terwijl dat eigenlijk een hele gespannen ademhaling is. Um, dus ja, nu, nu, en nu krijgen mensen die stodderen allemaal te horen van... ...joh, uh, ga ook naar die therapie. En uh, je, je moet op je adem letten. Terwijl dat gewoon eigenlijk niet zo is. Er is ook een keerzijde. Er is ook een keerzijde. En uh, er is ook wat ik ook wel belangrijk vind. Er zijn mensen die... Uh, moeten leren juist om te stotteren en om te durven te zijn wie ze te zijn... en dan later kunnen ze eens kijken of ze het stotteren kunnen, uh, ja, kunnen verminderen. Maar eerst, um, ja, als je je stotter heel erg verbergt... is het toch belangrijk dat je, dat je eerst gewoon maar te, dat dus durft te laten horen. En ja, dat komt er ook niet zo uit in dit programma. Hè? Dus voor mensen die net in dat proces zitten... waarbij ze een beetje meer durven te praten en dus ook gaan stotteren... zijn opmerkingen als, joh, je moet naar zo'n therapie gaan, dan niet zo plezierig... Leonor Onk, docent stotteren en bestuurslid van de Nederlandse federatie Stotteren. Hartelijk dank. Oké, okay, graag gedaan. De nieuwe single van Hoe van ik, Amalfi. Hij begon zijn carrière als dichter... met het plaatsen van poëzie op internet. Inmiddels ligt zijn derde dichtpundel in de winkel... met bijzondere digitale extra's. Met Simone Wijmans praat hij over zijn leven online. De webwereld van Pinterbokkel. Ik heb... 1157 volgers op Twitter en ik ben 9,5 uur per dag online. Misschien ben ik de laatste tijd wel iets meer online zelfs. Um, omdat ik aan het kijken ben, uh, omdat ik ook meer Twitter en uh, Facebook... over mijn bundel die net verschenen is. Ja, dit is hoe een storm ontstaat, die is afgelopen week verschenen. Mm -hmm. en Het boekje het heeft nog een primeur, want je kunt met een layer-app... kun je extra digitale informatie nog uh, bekijken via je smartphone. Ja, klopt. Uh, het is gewoon een kwestie van die layer-app downloaden. Je, je opstarten en de telefoon boven, je, uh, boven de bundel houden... of een plaatje van de voorkant, dat werkt ook. En dan kun je uh, een uh, gedicht luisteren. En op de achterkant staan dan nog drie gedichten die je kan luisteren. En dat is een manier om uh, ja, die inhoud nog iets meer tot leven te brengen. Vertraging. Een meter voor het rode zijn komt het vertrek waarin iedereen elkaar bekijkt tot stilstand. Voorzichtig tikt de regen. Vergrendeld blijven de deuren, vingers betrommelen een raamkozijn. Voorzichtig tikt de regen nog. Langzaam begint het te dagen. Dit is geen kamer, maar een doorgang tot een eindpunt dat op afstand blijft. Een moeder haalt haar targets niet, een hand reikt... Bereikt het verlangde niet. Dit is hoe een storm ontstaat. En het is echt iets nieuws, ook in de poëziewereld, dit, hè? Gebruik maken van zo'n layer-app. Een, uh, een dichtbundel met layer op deze manier is nog nooit uitgegeven, nee. Er zijn wel uh, plaatjesboeken uitgegeven waar je je telefoon boven kan houden. En dan gebeuren allerlei fascinerende dingen... en krijg je een hele nieuwe realiteit over die bundel heen. Um, in dit geval hebben we gekozen voor een subtielere aanpak... waarbij de bundel en de inhoud van de gedichten echt op de voorgrond staat. En er zijn ook andere media die je gebruikt om je gedichten te delen met anderen. Bijvoorbeeld via een podcast op Soundcloud. Waarom ben je daarmee begonnen? Ja, soms heb ik work in progress. Dan kan ik het daar even opzetten. Kijken wat de reacties zijn. Kijk, het liefst wil ik ook niet een heel gedicht op uh, internet delen. Zodat mensen het kunnen copy-pasten. En dat voelt toch altijd een beetje als zonde. Maar ik vind het heel leuk wel als het gedicht ingesproken. of als een afbeelding daarop komt te staan. Het is heel makkelijk om zoiets op te nemen met je, met je iPhone. Ik heb dus zo'n iPhone en uh, we maken gewoon vaak eerst een. Uh, en uh, kies een muziekje uit, spelen we in, introductie, gedicht en dan weer een outro. Dus ik kan eigenlijk mijn eigen mini-radioprogrammaatje maken. En dat is uh, heel leuk dat die creativiteit zo uh, onbegrensd is tegenwoordig. Hey, hallo. Leuk dat je luistert. Ik lees vandaag voor jou een kort gedicht dat ik schreef over een wasknijper. Een gedicht genaamd Wasknijper. Wat beklijft? Vraag het de wasknijper die met een stalen oog een lijn vastbijt. Wat blijft als straks de herfst aantrekt? Wat is het dan een veer om dit gespannen hout... dat krampachtig nog wat was vasthoudt? En muziek online, ben je daar veel mee bezig? Ik schrijf vaak in stilte, maar ik vind muziek wel heel prettig om een sfeer te zetten. We hebben zelf een Spotify abonnement bij ons thuis. En daar hebben we bijvoorbeeld met de presentatie van mijn bundel... hebben we een playlist gemaakt met allerlei, allerlei liedjes over een storm. Bijvoorbeeld uh, Riders on the Storm van The Doors. En muziek van een uh, singer-songwriter, Daan Hofman, die daar uh, liedjes kwam spelen. Ja. En noem eens één nummer waarvan je zegt, nou, dat zou ik nu al graag willen horen. Um, een nummer van Daan Hofman kies ik dan. En dan kies ik het nummer Paraplu. Het was een, uh, een van de mooiste liedjes die hij speelde tijdens de presentatie. Um, mooie, herfstachtig, stormachtig uh, liedje. Ik denk dat uh, iedereen daar toch een klein beetje bij de presentatie is geweest als hij dat nummer gehoord heeft. Want als ooit de duister valt, dan knijp je in mijn hand. Vast en danst met mij langs de rouwe. Songwriter Daan Hofman was dat met paraplu. Het nummer staat op de Spotify-lijst van dichter Pim Tebokkel. Auteur is hij van de nieuwe dichtbundel Dit is hoe een storm ontstaat. En alle besproken links staan zoals altijd online. Even surfen dus naar .fm. De Degits.fm. Hoeveel foto's heb je digitaal opgeslagen? Hoe vaak kijk je deze foto's nog terug? Op Facebook worden per seconde 3500 foto's geüpload. Dat is 250 miljoen per dag. Is dat echt nodig? Het promofilmpje was dat van Ed. Een team van vijf jonge mensen. Dat heeft nagedacht over de rol van foto's en de overdoses die we daaraan hebben. Ze bedachten een systeem om je eigen fotocollectie weer behapbaar te krijgen. Aangeschoven zijn Simone Engelen, fotografen en Nicky Broorman. Zij is docent grafische vormgeving aan de HKU en toegepast ethicus. En allebei dus ook van Ed. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ga weer je en jij zeggen, want dat mag, ja. hebben we afgesproken. Ja. Uh, Nicky, maken we... Echt zoveel foto's? 250 miljoen per dag? Die je dan gewoon zomaar op de wereldwijde website verschijnen? Uh, ik heb de cijfers niet ge ge ge gecontroleerd, moet ik zeggen. Maar uh, ik had het het laatst met een vriendin van mij over aan de beginfase van Ed. En die had een half jaar haar uh, nieuwe mobiele telefoon. En daar stonden al 5000 foto's op. Uh, dus dat geeft mij wel de indruk dat, uh, dat het hard gaat... met in ieder geval onze mobiele telefonie ook. Uh... Goeiedag. Ja. En of ze nou allemaal wisten wat het nog was... daar, daar wil ik het graag ja, precies. over hebben ja. zeker. Want Simone, uh, jullie zijn samen met nog een aantal anderen... door uh, het Fotomuseum Foam gevraagd om na te denken over fotografie. Daar ook iets mee te doen. En daar zijn dan twee boeken uitgekomen... Um, over de kunst van het weglaten en het editen. Hè? Ed, um, hoe is dat idee ontstaan? Hoe kom je daarbij? Nou, We zijn dus inderdaad door Foam bij elkaar gezet als denktank. Um, om eigenlijk een eindproject te bedenken voor Westside Stories. En dat is een, een, ook een pand van Foam. Wat, uh, fotografie gebruikt eigenlijk om een buurt beter met elkaar te laten communiceren. En dit was al eigenlijk zo goed uitgevoerd... dat wij dit idee eigenlijk niet wilden aantasten. Maar um, wij zijn daar rond gaan kijken... en we vroegen uiteraard naar de foto's die zij al gemaakt hadden. Maar wij mochten niet in het archief kijken. Want dat was zo groot, daar, daar konden we eigenlijk niks meer mee. En ja, dat was wel... En toen dacht je, hey. Ja, want het ging daar eigenlijk over... Um... Uh, het ontbreken van fotografie als communicatiemiddel uh, voor die mensen. Terwijl wij dachten, de trend is juist eigenlijk dat mensen fotografie heel veel gebruiken. Eerder te veel, dan, dan te weinig. Ja. Um. Want je zei het al, je pakt je mobieltje als je iets ziet en klik, je hebt er een foto van gemaakt. Ja. Ja. je kijkt er nooit meer naar om. Ja. Is dat het grote probleem, Nikki, dat we er nooit meer naar kijken? Of dat we eigenlijk gewoon niet meer ja. weten wat we doen? Nou ja, Simone? Het, is, ja, het is niet dat we er nooit meer naar kijken. Uh, het is meer dat de hoeveelheid foto's... en, en ook omdat we nu vaker foto's maken die iets willen communiceren heel kort... Uh, dat de belangrijke foto's hè, van, van jou en, en iemand ja. waar je van houdt... Uh, verdwijnt in die enorme stapel aan foto's die uh, eigenlijk irrelevant zijn geworden. Het moet weer behapbaar worden, Simone. Hoe doe je dat dan? Want jullie hebben een systeem daarvoor bedacht. Ja, klopt. Nou, wij hebben... Uh, om te beginnen een uh, archief gekozen van een van de, van de leden van Ed. Daar hebben we ook dus publicatie van gemaakt. Ik pak um, het boeken ondertussen even bij waar dat allemaal in staat. Mm -hmm. ja. Um, vertel verder. Oké, okay, we hebben haar archief helemaal uitgeprint. Dit was ongeveer 3496 foto's of zo. Ja. We hebben allemaal geprint op een heel klein formaat. En over de hele grond verspreid. Om eerst te gaan kijken naar wat hebben we hier in handen. En wat zijn de bijzonderheden in dit archief. Ja, Want dat was jouw archief, Nick. Ja, dat is mijn ik. archief inderdaad. Ja. Ik heb mezelf maar uh, als proefkonijn uh, uh, uh, laten dienen. Um, ook omdat ik al mijn foto's op Facebook heb staan. De rest ben ik verloren door gestolen laptops of hè, gebroken uh, opslagmateriaal. Um, dus die kan je in één keer downloaden en dan uitprinten. En dat, uh, ik ben niet zo'n privé persoon, dus ik dacht nou... Uh, als het dan toch iemand moet zijn, laat mij het dan maar zijn. Plus dat het heel goed is om uh, dit systeem te kunnen testen... met een van onze leden. Ja. En dat we meteen kunnen evalueren hoe onze selectie dan bij uh, de held... Ja, het zich verhoudt. Dus inderdaad, we gaan het eerst gewoon scannen. Want, uh, dan ja, ga die, je het categoriseren. Precies, dat is het. Jullie maken categorieën. Ja, Bijvoorbeeld categorieën, een categorie zonsondergangen. Ja, ja schijnbaar, dat wist ik dus niet van mezelf. Heb ik echt bijna de helft van mijn archief bestaat uit zonsopgang... Ouh. ...slash zonsondergangen. Uh, uh, en dat is wel grappig. Dus schijnbaar raakt mij dat elke keer... ...maak ik er elke keer weer een foto van. En, en het is natuurlijk voor mij wel elke keer een, een los moment. Maar in... In het groot geheel van zo'n archief is het natuurlijk totaal overbodig om, om 1500 zonsondergangen te hebben. Ja, maar omdat deze hoeveelheid dus <laughs> zo groot was... was het dus wel van belang dat één van die zonsondergangen uiteindelijk ook in de eindselectie ja. terecht zou komen. Want dat is het doel, hè? per categorie één foto overhouden. Ja, niet per categorie, Ongeveer. want het zijn 72 categorieën. Want, en dan heb je toch al een hele hoop foto's. Maar uh, het is eigenlijk heel mooi dat je die categorieën kunt combineren in één foto. Dus één van de foto's in de Uiteindelijke selecties, een van mijn beste vrienden. Uh, in een zonsondergang. Uh, in de Ardennen, een belangrijke plek voor mij. En van de rug gefotografeerd. Iets wat ik schijnbaar heel vaak doe met mensen. Dus dan heb je eigenlijk al vier categorieën in één foto uh, samengepakt. En dan kan je de rest eigenlijk weggooien. Ja, in die categorieën wel. Ja, ja, dat dat is klinkt het heel makkelijk. Hè, maar ik heb er ook even een <lacht> beetje over nagedacht natuurlijk. Ja. Uh, ik heb bijvoorbeeld ook heel veel foto's. Ik heb vanochtend nog even gekeken. Ik geloof dat ik er bijna 1600 heb op mijn iPhone. En dan heb ik al wat weggegooid. Uh, uh, wie heel veel terugkomt, dat kan ik niet ontkennen... is mijn lieve kleine neefje... Daar maak ik voortdurend foto's van. En ik kan ze gewoon niet weggooien. Dus ik kan een categorie neefje maken. Maar het is onmogelijk om daar maar één foto van ja. over te houden. Of twee. Ja, dus ja de, de, um, ik denk dat daarmee het systeem dan wel zou kunnen helpen. Want die kan je wel aangeven... hoe kun je nou voor jezelf een selectie maken... tussen wat een belangrijke foto is en wat ja. niet. Uh, hoe staat hij op het beeld? Uh, zijn er nog andere mensen in dat beeld? Um, is die beeld op een bepaald moment genomen wat speciaal voor jou is. Um, en zo kun je eigenlijk al gaan kijken hé, welke ja. zijn minder belangrijk voor mij en welke zijn, is eigenlijk belangrijker voor mij. Ook al is het allemaal over je neefje. Je moet heel streng zijn. Je moet voor uit, uit, uit, ja uitzonderlijk streng zijn. Mm -hmm. Is het uiteindelijk het doel om fotografie veel meer te leren waarderen, Simone? Ja. Want jij bent fotografe Ja, inderdaad. Ja, het is echt um, de waarde herstellen van fotografie. Wat is voor jou uh, ja, een foto, behalve dan dat er iemand op staat en dat het iets zegt? Kijk jij er ook nog anders naar? Uh, nou, eigenlijk was dat hetgene wat uh, in het begin lastig was om dit uh, aan te pakken, Ed. Omdat we echt op een hele wiskundige manier naar een archief kijken... en omdat ik uit mijn professionele kant ook heel esthetisch natuurlijk naar een beeld kijk. En uh, dat was hierin wel ondergeschikt aan wat, wat echt op de foto staat... En dat vond ik in het begin dus lastig uh, los te koppelen. Maar naarmate het systeem steeds meer uh, begon te vormen. en je discussieert over wat er over een foto echt zichtbaar is. dan uh, ja is er ook geen, geen sprake van dat, uh, dat een foto er ja. wel of niet in zit ja. of zo. Dat is gewoon heel duidelijk. Ja, ik denk dat het steeds makkelijker wordt. Ja. Heb jij alle foto's die je moest weggooien, Nicky, ook weggegooid? Um, nee, uh, dat nog niet. Um, wel een hele hoop, moet ik zeggen. Um, en ik heb wel ze van Facebook uh, afgehaald. Dus uh, uh, eerst kon je al die 3500 foto's zien. En nu kun je er nog een stuk of... 20 zien. In het boek he, kan je ze ook nog zien. In het boek is je ze ook zien. Een soort van persoonlijk fotoalbum bijna geworden uh, van mij. En de oproep is, denk, ja, denk na voordat je een foto maakt. Ja. En, en gooi hem niet zomaar op het internet. Want voordat je het weet verlies je eigenlijk de <laughs> waarde van zo'n mooi plaatje ja, uit het oog. Wees bewust. Ja, wees absoluut. bewust. Edit, less is more. Kritisch. Zo is het. hè he. ja. Nicky Borman en Simone Engelen. Hartelijk dank. Hartelijk dank. dank. Ja, wat is er nog te zien vanavond op tv? Er wordt gevoetbald Celtic tegen Ajax... en AC Milan tegen Barcelona. Er zijn natuurlijk wel meer Champions League-wedstrijden... maar deze springen er toch wel uit. De eerste die is te volgen vanaf kwart voor negen op Nederland 3... en de andere ziet u in samenvatting voorbij komen later op de avond in Studiosport. En Veronica pakt voor de niet-voetballiefhebber uit... met een avondje Will Smith. Ook leuk. Met de films I Am Legend en Enemy of the State... komt u ook de tijd wel door. En later, vanaf 11 uur ziet u een aantal documentaires van 25 minuten het stuk. Ik noem even de documentaire Zien en Gezien Worden. Daarin komt Florentijn Hofman voorbij. Vorige week was hij nog bij ons te gast. Florentijn Hofman, dat is de kunstenaar van de grote beelden van dieren. Op de grond, maar ook van de eend in het water. Misschien heeft hij hem wel eens voorbij zien drijven. En een andere documentaire gaat over het wilde zwijn. Dat is uh, een onderwerp over de worsteling van de mens met de natuur. Eten wij uiteindelijk het zwijn of vreet het ons op? Een vraag die beantwoord wordt om vijf voor half twaalf. Surf naar de gids.fm. Straks lunch met Jurgen. Europees voetbal op Radio 1. Vanavond om half negen in de Champions League. Dat is de eerste keer dat Ajax serieus voor gevaar zorgt. Celtic, Ajax. Strijd en kap en schiet. En schiet er bal in het doel. Hij schiet hem erin, zegt. De Champions League vanavond in Langs de Lijn om half negen. Radio, Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Droom is fijn.